11 uur. Lieslott Thomasen met het NOS journaal. In Thailand zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de oppositiepartij van de verbannen oud-premier Taksin. Volgens een exitpoll is premier Abhisit ruim verslagen. Thaksins partij, die bij de verkiezingen door zijn zus wordt geleid, zou zo'n 300 van de 500 zetels hebben behaald. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Ook vinden veel Thai dat Abhisit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de volksprotesten vielen ruim 90 doden. Het is nog onduidelijk of Taksin na de verkiezingszegen uit ballingschap mag terugkeren naar Thailand.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 De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied heeft in Mexico aan zeker elf mensen het leven gekost. Arlene kwam afgelopen donderdag aan land. De stormkracht viel nog mee, maar Arlene heeft veel wateroverlast veroorzaakt, waardoor bijna 300.000 Mexicanen zijn getroffen. Vooral de deelstaat Hidalgo kreeg het zwaar te verduren. Daar vielen de meeste doden en daar is de materiële schade ook het grootst. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A76 Heerle richting Geleen... tussen Knopen ten Essen en Nut staat een file van 2 kilometer. De weg is ook dicht. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid.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 Op onze website laten we stap voor stap zien hoe je dat het slimste aanpakt. Kijk op zelfenergieproduceren.nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Fashion? Nee, nee, daar geeft hij van mij nou helemaal niks om. Ja, ze zien het wel bij anderen natuurlijk. Van die dure jurkjes en, en die jasjes van honderden euro's. Maar ja, zij kan daar gewoon niks mee. Nee, als wij samen op stap gaan, dan draagt ze het liefst haar geleide duig.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 Matthijs Welkom terug, tweede uur van OVT. Straks rond kwart over elf in het spoor terug, de zomerserie Ongehoord. Met vandaag een programma dat oud-collega Kees Slager in 1998 maakte op het eiland São tome Maar nu eerst de Gouden Jaren. Want in het archief van de VPRO Radio bevinden zich talloze programma's... die eenmaal uitgezonden in het archief zijn opgeborgen om daar nooit meer uit te komen. Als ze al zijn bewaard. Want, want ook dat is niet altijd het geval.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 tegen het roken, vooral in openbare ruimtes. Luisteraars werd opgeroepen om zich met hun transistorradio... naar rokerige locaties te begeven. Op een van tevoren bekend gemaakt tijdstip... zou een anti-rokspot worden afgespeeld. En de VPRO hield daar dan weer zijn microfoon bij. U hoort hoe dat klonk. Ja, hallo, bent u er nog? Ik ben er nog steeds. Aan de telefoon een luisteraar. Wat wou u weten? Zeg, wat moet ik nou doen met, met die radio's? Ik heb er net in geleend van een buurmeisje en ik zit hier samen met een vriend heeft ook een radio. Maar wat moeten we nou precies doen? Het is een draagbare, hè, hoop ik. Ja. Het is de bedoeling dat u die draagbare radio opneemt en ermee gaat wandelen... en dan naar de plek waar u tussen nu en één uur het meeste last heeft van rokers. Ja, we hebben een vergadering zo, dus dat komt goed uit. En er wordt flink gerookt? Ja, ja. Nou, dan zet u die transistor daar op tafel, of op een stoel, dat maakt niet uit, goed in het zicht. En om precies kwart over twaalf, of om half één, of om kwart voor één, wat u het beste uitkomt... zenden wij dan een spot uit, een, een, een boodschap van twee minuten... die elke roker in uw omgeving het roken in één klap zal doen vergaan. Tenminste, oh, ja. dat hopen we. Dat hopen we. Dus om kwart over twaalf precies, om half één en om kwart voor één. En als het goed is... Precies op die tijd? Precies op die tijd. Hoe en... laat heeft u het nu? Ja, het is nu, even kijken, zeven en een halve minuut over twaalf precies. Oh, dan zet ik even mijn haloosje gelijk, ja. Ja, dat zou ik wel doen, want het lijkt me het handigst... om die transistor dus neer te zetten op tafel. En, pas en dan op... ineens aan zitten. Ja, precies, precies. kwart over twaalf, ja. echt in één klap, bam, hè, dan moet het eruit spatten. En u zit op Hilversum 1 ongeveer op nummer 92. Ja, nou. dat hangt een beetje van toestel af, maar daar ga ik me liever niet over filosoferen. Ja. Want... Maar het is Hilversum 1, maar als u mij nu hoort... dan hoort u mij straks ook, en dan hoort u straks ook de boodschap. Goed. Is het zo duidelijk? Ja, bedankt. Oké, okay, succes. Dag. Nou, op dit moment, samen met deze meneer... spoelen zich dus vele honderden en ik hoop duizenden Nederlanders... met een transistor in hun hand naar een plek in dit land waar zij ontzettend veel last hebben van rokers. Kwart over twaalf, de eerste keer de anti-rookspot. Ja, op dit moment zitten overal in Nederland duizenden mensen... met een transistorradio voor zich in die ruimte waar ze zich al tijden ergeren aan rook. Aan rook, duizenden, misschien wel miljoenen niet-rokers zitten klaar met die transistorradio. En over precies 42 seconden volgt de spot de spot, de VPRO-boodschap... die alle rokers in één klap zal overtuigen van het feit... dat wat zij doen eigenlijk al jarenlang de schreef te overgaat. Zeg je dat zo? Ik sta hier in, uh, in de keuken van koffiehuis De Kromme-Elleboog. Ik sta hier in de keuken om niet al te zeer op te vallen. Wat mij betreft uh, kan die oproep er nu in. Dames, ik kijk hier eventjes, want ze moeten dus nu de radio hard zetten. Tel af, vijf tellen naar nu. Kom maar. Attentie attentie, ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! Uit deze transistorradio klinkt danst de stem van niet-rokend Nederland. Niet-rokend Nederland, luisteraars. Dat wil zeggen de stem van zo'n 10 miljoen landgenoten die het zat zijn... Die schoon genoeg hebben van het immer maar mee inademen van jouw giftige afvalstoffen. Genoeg, meer dan genoeg. Dagelijks zijn wij gedwongen in cafés en restaurant, lift en postkantoor, kantinen en vergaderzaal. kliedkamer en wachtruimte en zelfs op menig toilet. De smerige producten te consumeren die jouw verslaafd zuigende mond verlaat. Het is genoeg afgelopen, uit met dat rooktuig. Niet rookend Nederland gaat over tot actie, tot keiharde actie. In de ruimte waar jij je dans bevindt, in die ruimte waar jouw twee genotzuchtige vingers zich vast om jouw rookwaar klemmen, als waren het je laatste strohalm, in die ruimte wordt jouw stank niet meer op prijs gesteld. Wij, de dragers van deze transistorradio, hebben er last van. En met ons, tien miljoen anderen. En rest je maar één ding. Uit, uit, uit. Uit, zei ik. En je krijgt tien seconden om aan deze eisen te voldoen. Roopkunde in openbare ruimtes is asociaal en onbeschoft. Nog vijf seconden. Nog vier, drie, twee, één, nul. Zo. Daar brandt nog wat in die hoek. En jij, hup, hier die stinkstok. Hé, hey, joh. En jij ook. Geef terug, joh. Hey, Actie hey. helpt de rookwaarde uit te beginnen uit Nederland. Niet-rokers, pakt uw transistor, maak een vuist. En zolang ze niet luisteren, draait u keihard... de speciaal door de VPR overvaarde cassette. Overal, de vuist van de niet-roker... En wat staat erop? Juist. Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Ja. Ben ik er weer in? Terug in de koffiehuis de Kromme Elleboog in Utrecht. Steek de microfoon er even tussen je. Laat gasten. Jij vindt het gezeur? Ik geef verder gewoon geen commentaar. Ik rook. Ja. En ik vind het moeilijk om te stappen. Ja. En als jullie cafés willen openen waar niet groot mag worden, dan kom ik daar niet. Gauw klaar. Dat zal ik niet bij neerleggen. Ja. Ja. Maar weet je het uh, asociaal ten opzichte van de mensen die, uh, uh, die niet roken? En die ook graag in het café willen? Die worden eigenlijk uh, naar buiten geduwd, waardoor de walmen als je om 12 uur binnenkomt. Ja. Mensen roken mee, hè? dat is het vervelende. Dan moesten je naar een ander café gaan dan. Villa Vipiro, Hilversum 1, wilt u mij niet meer aanspreken met dokter Meinsma? Wilt u mij geen klapsigaretten meer opsturen? Wilt u, mij... wilt u mij... Wilt u mij... Wilt u mij... Wilt u mij niet meer plagen en pesten en sarren met die anti-rookcampagne? Ik ben luisteraars, ik ben verliefd en zodoende ben ik weer gaan roken en drink ik weer meer en eet het niet meer en slaap ik niet meer en ik droom zozeer en ik zoek luisteraars, ik zoek steeds naar die ranke gestalte, ik denk haar steeds te zien, te voelen en te ruiken, maar houd u nou op met bellen. Hou ermee op, want ik weet wel dat ik u niet met mijn hartsverdriet moet belasten, dat ik deze zendtijd niet moet gebruiken om mijn liefde op straat te gooien, maar luister, het is zo moeilijk. Het doet zo'n pijn en ik kan bijna niets anders domme strot krijgen. Ik heb het onlangs nog in de stormerij gehad. Toen ging ik daar een uh, mantelpakje ophalen en een jas van mijn man. En die was ik aan het inpakken. En toen komt er een meneer uh, de winkel binnen. En die ging naast me een staan uh, roken. En toen vroeg ik hem, meneer, zou u zich willen verwijderen hier bij mij? Ik zeg, want anders dan kom ik dadelijk zonder lucht te staan. Nou, uh, toen zegt hij, dat kon je wel eventjes iets vriendelijker vragen. Ik zeg, meneer, moeten we daar een knieval voor doen? Nou, zegt hij, eh, omdat je nou zo bitter bent, dan zou ik het expres gaan doen. Nou, toen nam hij een hele grote haal van die sigaret. En toen blies hij vlak bij me, in midden in mijn gezicht. Nou, ik ook niet mis. En ik nam mijn tas, die had ik inmiddels ingepakt. En ik sloeg hem zo met, met tas, sloeg ik hem dat moordwapen uit de mond uit. Want ik, eh, ik wil niet iets langer. Ik zeg, zie zo, en nou ga ik voortaan altijd zo reageren. Ik zeg, want de minister van de Achter heeft wel op de televisie ge gezegd, van het moest zonder wet kunnen. Ik zeg maar, jullie willen niet zonder wet... rekening houden met een ander dat wij bestaan. Dat wij ons ook ons levensrecht hebben. Trek je nemen, hoor. Uh, we draaien nog een liedje... dat gezongen wordt door mijn neef Theo... uit uh, Grilbar de Rijnmond... wat hij zingt met het zoontje van zijn derde vrouw... uit haar eerste huwelijk, maar is heel geinig. Het was niet echt Huis mijn jongen, is maar even Ik maak hem zo meteen weer uit Vanaf morgen ga ik gezonder leven Per fiets en veel vers fruit Ja, mijn pap, dat heb je ook al vorige week beloofd Knul, ik leg hem op de rookpoot Kijken hoe die doof, Want ik beroof je dat ik zal stoppen. Dit wordt de laatste. Ik scheid u uit. Anders gaat het. Sigaren. Anders dan anderen zal ik veranderen. Daarom moet jij nu maken. Ja, tot zover het de eerste deel van de Gouden Jaren met fragmenten uit het radioarchief. U horen stemmen van natuurlijk Corgalis, Harmke Pijpers, Kees Slagen en Roel van Broekhoven. Voor alle bronnen en achtergronden verwijs ik u naar het internet vpro. Nl streep Gouden jaren. Volgende week in deel 2 Herman Brood's muziekcursus. Ja, we gaan gauw door met Ongehoord. Deze zomer hoort u tot eind augustus historische afleveringen uit het archief van het vroegere VPRO radioprogramma Ongehoord. Ja. Ongehoord maar wel verteld, Radio tegen de Klippen op. Vandaag hoort u de aflevering die Kees Slagen maakte in maart 1998 over Sao Tome. Het West-Afrikaanse eiland ter hoogte van de evenaar... dat Nederland vanaf 1599 probeerde te koloniseren. Het enige exportartikel van Sao Tome is cacao, en het wordt alleen nog door Nederland afgenomen. Ondanks de sterke banden die daardoor zijn ontstaan... is dit uiteindelijk door Portugese eiland... sinds 1975 onafhankelijk. Luistert u naar Kees Lager op ontdekking naar slaven, suiker en cacao... en armoede op Sao Tomé. Laat ik maar beginnen met te vertellen dat het vandaag 21 december is. 21 december 1997. Want die datum die heeft eigenlijk alles te maken met het onderwerp... en die heeft ook alles te maken met het geluid dat nu hier op de achtergrond klinkt. Maar dat geluid het, uh, wordt duidelijk gemaakt door een processie... en die trekt hier nu aan mijn neus voorbij. Een processie omdat er op deze dag feest is... op één plek op de aarde... en dat is hier op São Tomé. Want 21 december, dat is de naamdag... van de katholieke heilige Thomas. En dat is op zijn Portugees São Tomé. En waarom heet dit eiland São Tomé? U raadt het al... Het werd op 21 december van het jaar 1470 door een paar Portugezen ontdekt. En wie nou heel goed luistert naar de taal die hier uit de draagbare luidsprekers komt... die twee gedienstige zwarten voor de blanke bischop met microfoon uitdragen... die kan horen dat de Portugezen nog altijd niet verdwenen zijn van São Tomé. Tenminste de katholieke geestelijke niet. Ik zal even schetsen wat er hier allemaal aan mij voorbij trekt. Behalve dus die blanke bischop met zijn microfoon en zijn luidsprekers. Uh, zie ik hier allemaal zwarte hoe heet dat, padvindertjes die een, een groot dik touw hebben. En die in een soort, uh, ja, een soort boog om de bischop heen lopen om de kudde een beetje op een afstand te houden. En daarachter een paar kleine vrachtwagentjes, open vrachtwagentjes, waarop uh, zowel het beeld van de heilige Thomas als van de heilige maagd. En daar weer achter... De, de kudden, de, de, de katholieken die meedoen aan de processie met kaarsjes in hun hand, een heleboel, opvallend veel vrouwen. Bij elkaar, ik schat nou, drie, vierduizend mensen. Nou ja, dat is toch aardig op een bevolking van 120.000 voor het hele eiland. Dat hele katholieke spektakel hier voor mijn neus, dat brengt me automatisch bij het ongehoorde verhaal over die allereerste kolonisten van het eiland. En die kwamen twintig jaar na de ontdekking, dat was in 1493, om hier voor het eerst een kolonie te stichten en suikerplantages aan te leggen. De Portugese koning die had toen het eiland cadeau gedaan aan een meneer Alvaro Caminha. En die rustte toen een expeditie uit van een wel heel erg merkwaardige samenstelling. Waarvan de... Nou, Pak weg duizend mensen die hier in de baai achter me... want ik zit hier op een muurtje aan de baai van Anna Gaves... naar het spektakel te kijken. Dus de mensen die hier achter me, de eerste kolonisten die hier arriveerden... die bestonden maar voor een heel klein deel uit Portugese vrijwilligers. De meeste dat waren of ex-gevangenen... en die uh, hadden uh, de vrijheid gekregen om hierheen te komen. Als ze dat zouden doen, dan waren ze gelijk van hun gevangenisstraf uh, af. Of het waren Joodse kinderen... Joodse kinderen, minstens enkele honderden, maar volgens sommige bronnen waren het er wel 2000, allemaal kinderen van Spaanse Joden. Die Spaanse Joden die waren namelijk een jaar eerder, in 1492, door de Spaanse koning voor de keus gesteld of je bekeert je waren ze de beruchte dwangbekeringen, of je rot op uit dit land. Nou, toen zijn er een heleboel Joden uitgeweken naar het buurland Portugal... en dan mochten ze dan wel binnenkomen, maar alleen als ze een forse belasting betaalden. En de Joden die dat niet konden, ja, die moesten dan maar in Natura betalen. En in Natura, dat was in dit geval met hun kinderen... Nou, en die Joodse kinderen, de meeste nog jonger dan 12 jaar... die behoorden tot de allereerste bewoners van Sao Tomé, dat ooit bij de ontdekking onbewoond bleek te zijn. Wat er nou van die Joodse kinderen geworden is, dat weet niemand... maar misschien lopen er hier voor mijn neus nog wel een paar nazaten van hen mee in de processie. Even katholiek als de rest en even zwart als de rest. Want... Voor alle duidelijkheid, dit eiland is afgezien van die bischop... en nog een handvol blanke Europeanen... net zo zwart als de rest van Zwart-Afrika. En dat is ook weer helemaal niet vreemd... want omdat er onder die eerste bewoners van 1493... bijna geen vrouwen waren... besloot de Portugese koning aan elke kolonist... aan elke mannelijke kolonist... als extra lokketje om naar zijn auto mee te gaan... een zwarte vrouw cadeau te doen... En die vrouwen die werden gewoon in Afrika gekocht op een slavenmarkt. En dus vormen de zwarte slavinnen de oermoeders van de Santomezen van vandaag de dag. De slavernij is trouwens vanaf het begin onlosmakelijk verbonden geweest met dit eiland. Want behalve slavinnen werden er toen ook al meteen slaven aangevoerd om te werken op de suikerplantages. En de historici die kennen het eiland dan ook. Als het eiland waar de allereerste op zwarte slavenarbeid gebaseerde tropische plantage-economie van de grond kwam. En ze kennen het als het eiland dat nog in 1909 te kijk stond als de laatste plek op aarde waar nog steeds sprake was van slavenarbeid. Maar goed, dat verhaal dat ga ik op andere plekken vertellen op dit eiland. Want achter dit nogal verwaarloosde hoofdstadje, daar ligt een prachtig voor een groot deel onherbergzaam eiland. En ik doe dat... Ik word er eigenlijk bij gegidst door een man die je zo ongeveer meneer Sao Tome zou kunnen noemen. En dat is de in Nederland wonende Duitse antropoloog Gerhard Seibert. Die bijna iedereen op het eiland kent. En zij kennen hem weer, niet als Gerhard natuurlijk, maar als Geraldo. Nou goed, ik ga op stap, ik verlaat de processie en ik ga op zoek naar Sao Tome. En om te beginnen naar de plantages. Ik ben nou eh, het binnenland ingereden en op Zouten mee betekent dat automatisch dat je omhoog rijdt, want dit is een hoog vulkanisch eiland dat naar het noorden toe een beetje vlakker wordt en daar ligt dan ook het hoofdstadje en daar wonen de meeste mensen. Maar verder naar het zuiden daar houden de wegen zelfs op en dan vind je nog oerbossen waar eigenlijk zelden of nooit een mens komt of kan komen. Maar dat... Eh, dat ondoordringbare oerbos, om het zo maar te noemen... dat beslaat niet meer dan uh, zo'n 15% van het eiland. En de rest is in cultuur gebracht. Maar goed, ooit aan het einde van de 16e eeuw... toen kwamen dus hier die eerste Portugezen... en die begonnen vol goede moed met het planten van hun eerste suikerriet. En dat deden ze vol goede moed... omdat dit een heel veelbelovend eiland was... met hele vruchtbare vulkanische grond... maar ook met constant regen... En die zorgde er dan weer voor dat er bijna constant suiker geoogst kon worden. Suikerriet althans, hè? En nou was het eten van suiker intussen in zwang aan het raken in het welvarende West-Europa. Men had die suiker ontdekt als een, niet alleen als een voedingsstof, maar als een lekkernij. En dus steeg de vraag naar suiker enorm. En hier op Zouterbee, op dit eiland, werd dus het ene bos na het andere gekapt en veranderd in een uh, suikerrietplantage. Sautomei was daardoor zo halverwege de 16e eeuw... het suikereiland van de wereld. En waar ging nou die meeste ruwe suiker naartoe? Niet naar Lissabon, niet naar Portugal, maar naar de Nederlanden. En in eerste instantie naar Antwerpen. Dat was de stad waar de suiker geraffineerd werd. En na de val van Antwerpen van 1585 dan ging het naar Amsterdam. Want Amsterdam ontwikkelde zich toen tot de suikerstad, zou je kunnen zeggen... Nou, hier op het eiland ging dus alles voorspoedig. En toch duurde die welvaart niet veel langer dan een eeuw. Want toen was intussen Brazilië was, uh, ontdekt door de Portugezen als een nieuwe plantagekolonie. En toen bleek al heel snel dat de suiker daar in Brazilië dat die van een betere kwaliteit was dan hier op São Tomé. Het gevolg daarvan was dat veel van die suikerplanters hier van São Tomé. Dat die Wegtrokken naar Brazilië en binnen de kortste keren was Sao Tome geen suikereiland meer. Nou, wat er overbleef, dat was slavenhandel. Want als een soort tussenstation tussen het vasteland van Afrika, tussen Angola en de slavenkust en Amerika, is het altijd wel blijven figureren. Maar suiker niet op Sao Tome. Ik sta hier nu op een veldje en op de achtergrond kun je horen dat een uh, suikerboertje nog bezig is om wat. Uh, suikeriet te kappen met zijn manchette. een machine heet het hier geloof ik. En uh, eigenlijk moet ik een stukje. Ik, ik, even kijken. Ik wil even. Ah, obrigade. Kijk, dit is dus een stukje suikeriet wat hij gekapt. En daar kun je dus gewoon even op kouwen. En dan merk je, dat zie je kinderen hier ook nog wel doen. Pff, ik moet even uitspugen dat je gewoon een soort zoet. Zoet riet hebben, zoals in Nederland mensen op uh, zoet hout uh, vroeger liepen te kauwen, zo lopen ze hier op suikerriet te kauwen. Is dat de enige functie die het suikerriet nog heeft? Nee. Er wordt weliswaar hier geen suiker meer zelf gemaakt. Zelfs de suikerzakjes komen uit Portugal. Maar ze gebruiken het nog om <coughs> de, de plaatselijke wijn van te stoken, de aquadiente. En dat doen ze dan in zo'n die krakkemikkige huistokerijtjes. Ik heb het mogen proeven en het is in. Het is hartstikke lekker in elk geval. Maar een suikereiland, dat is Sao Tomei dus al in geen eeuwen meer. Maar dat betekent niet dat daarna de welvaart voorgoed verdwenen is... want het bleef een veelbelovend eiland. Zo in de 19e eeuw daagde er een geheel nieuwe welvaart. Want toen werd Sao Tomei het belangrijkste cacao-eiland van de wereld. En cacao-bomen... Die zijn er vandaag de dag nog in enorme, gigantische hoeveelheden hier op het eiland. En ik zou dit zeggen: ik ga nu naar zo'n plantage voor het verhaal van Sao Tome, het chocolade-eiland van de wereld. Ik loop nu door een ik... Zo moet ik dat toch noemen. En ik heb hier, oh hier heb ik er een. Bij een van de miljoenen koubomen die nog steeds op dit eiland staan. Daar hangt een prachtige Vrucht En die ga ik er nu even proberen af te rukken. Ja, en een beetje geel-roodachtige vrucht is het. En die moet ik nu... Laat ik eerst even beschrijven hoe die eruit ziet. Hij ja, ziet er een beetje uit zoals je... Qua vorm en qua grootte... Dat is een beetje fors uitgevallen handgranaat zou je eigenlijk moeten zeggen. Dat is, dat is hem wel ongeveer. Nou, als ik hem nou heel hard op deze steen hier stuk sla... Laat ik eens even proberen, ja. Abs. Nog een keer valt nog tegen zeg ja, en nou valt hij dus in stukken uit elkaar, en daar binnenin in deze enorme grote vrucht moet ik het toch wel noemen, of enorm groot daar zitten dus de cacaobonen. maar die zien er nog totaal anders uit dan je zou verwachten, dat zijn mooie witte kleine dingetjes in een soort het lijkt wel in piepschuim verpakt maar dat is mijn mond die hebben een frisse lekkere smaak Daar kun je op zuigen nou, is het niet zo dat ze die hier zo verkopen? Ik spuug hem nou toch maar een beetje uit weer. Op de plantage dan worden die cacaobonen gedroogd en daarna worden ze geëxporteerd. Waarheen worden ze geëxporteerd? Alweer naar Nederland. Want wij zijn de grootste cacao-afnemer van dit eiland. En dat is al heel lang zo. Het verhaal wil dat de allereerste cacao-plant zo omstreeks. ...1820 naar hier is gebracht, vanuit Zuid-Amerika... ...door een inwoner, waarschijnlijk een inwoner van Prin Principe... ...dat hier vlakbij ligt, dus dat samen met Sao Tomei één land vormt... ...en die wou zijn vrouw een leuk boomtje cadeau doen voor de siertuin. Nou, nog geen eeuw later was Sao Tomei... ...de grootste cacao-producent van de hele wereld. En opnieuw was er hier dus welvaart... ...maar opnieuw duurde het niet echt lang. Want omdat de oorspronkelijke slaven die ooit gehaald waren voor de suikerplantages na de afschaffing van de slavernij, halverwege de vorige eeuw, geen zin meer hadden om die plantages te blijven werken. Op die cacao plantages dus intussen. En geeft ze dus ongelijk. Toen moesten er dus andere arbeidskrachten worden gezocht. En dat waren dan de zogeheten contractarbeiders, een heel mooi woord wat inhield dat ze voor een aantal jaren naar hier gehaald werden. Hun handtekening werd er ook ondergezet... dat ze vanuit Angola of de Kapverdische eilanden... hier officieel voor een paar jaar zouden zijn... en dan weer terug zouden gaan naar huis. Maar in de praktijk gingen ze helemaal niet meer terug... maar bleven ze hier werken. En de manier waarop dat gebeurde... dus de manier waarop ze moesten werken... de manier waarop ze gehuisvest werden... die zorgde ervoor dat er zo in het begin van deze eeuw... een internationaal schandaal ontstond omdat uh, er geschreven werd dat hier op São Tomé in feite nog sprake was van slavernij. En dat had dan weer tot gevolg een internationale boycott van de cacao van São Tomé. En São Tomé was niet langer het cacao-eiland van de wereld. Goed, ze zijn wel cacao blijven produceren tot op de dag van vandaag. Maar het is nu niet meer dan een paar procent van de totale wereldproductie. En op de grote plantages, de rossa's, daar wonen en werken nog steeds. De nazaten van die contractarbeiders uit de Kaapverdische eilanden bijvoorbeeld. Nou, naar zo'n gebouwencomplex waar dus de cacaobonen gedroogd worden... en waar de mensen nog steeds wonen in een soort woonkazerne, zo'n plantagekolonie... daar wou ik nu naartoe gaan om te kijken hoe het leven daar nu aan het eind van de 20e eeuw is. Ik ga naar de Rossa toe. Ik zal een poging doen om te beschrijven wat ik hier voor me zie. Ik sta op de... Plantage Santa Margarita nu. Ik sta op een hoge galerij en kijk naar beneden naar een vierkant, zoals je dat ook wel ziet bij Franse boerderijen. Maar in plaats van de stallen die bij Franse boerderijen uh, zichtbaar zijn en waar de koeien en de paarden in huizen, zijn het hier mensen die erin huizen. Hele kleine huisjes van nou, pakweg 2,5 meter breed met één. Een raampje erin en een toegangsgat. Rondom een rechthoekige binnenplaats. Met in het centrum van die binnenplaats nog weer een wasplaats. En daarachter een overdekte ruimte, wat waarschijnlijk het toiletten zullen zijn, als die er al zijn. Er ligt wat gras, er staat wat gras. Er hangen overal wasgoed te drogen. Er zijn kleine... Uh, van golfplaten gemaakte hokjes gemaakt, waarin waarschijnlijk gekookt wordt. Al veel kinderen en vrouwen. En als ik me nu omdraai, ik sta hier dus op een soort ja, bordes, zou je kunnen zeggen. Dan zijn daar de werkplaatsen. Je hoort het geluid van een houtzaagmachine. Er staan hier wat mannen bij me in een soort overdekte ruimte, een soort terrasachtig is. En verder naar achteren zijn de fabriekshallen, want er staat zelfs een fabriekschoorsteen hier, waar de cacao gedroogd, gedroogd wordt en ongetwijfeld verder verwerkt voor de export. Maar als je zo, ik heb me weer omgedraaid en kijk weer uit over de woningen van de arbeiders, als je ziet... Hoe die mensen hier moeten leven. Ja. Middeleeuw zou je toch ongeveer moeten zeggen. Ik ga nu van de trappen af. Om een kleine rondgang te maken. Door deze ja, woonkazerne zullen we maar zeggen. Rotzooi, kapotte schoenen. Stukken van vruchten, wasgoed ligt op de stenen te bleken of te drogen, hoe je het noemen wil, allebei, hangt ook aan draden die hier overal gespannen zijn, er ligt wat groenten hier en daar, op wrakke uh, tafeltjes, uh, kippen en eenden rond. Hier is de centrale drinkwater plaats hier één kraan voor de hele Menigte mensen die hier moeten wonen, want het aantal huisjes dat kan ik gauw genoeg tellen: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 aan één kant. En er zijn drie kanten, dus er zijn zo'n 60 gezinnen moeten hier wonen. Er is hier wel een centrale wasplaats waar ook nog een kraantje uit loopt, en waar deze mevrouw nu aan het wassen is. En één kraan waar je drinkwater kan halen. Oh, oppassen dat ik niet over het wasgoed ga lopen, want het ligt hier overal te drogen. Dus nu slaat mij de stank een beetje tegemoet. Maar dit is dus heel goor. Dit moeten ooit toiletten geweest zijn. Ik loop eventjes hier naar binnen. Dit is dus kleine wc'tjes zijn het geweest, zoals je dat in de ouderwetse scholen ziet waarschijnlijk. De deuren zijn eruit gebroken, er zit ook geen wc-potten of wat dan ook meer in. Er ligt alleen maar puin, kapotte blikken... Uh, van bierflesjes, een po zie ik daar nog en verder niets. Ja, het dak waar gaten in zitten, pannendak. Goor, goor, goor. Geen ander woord voor, loop weer verder. Daar zit een vrouw, haar baby de borst te geven. De rook van hout komt ons tegemoet. Hier lopen de hanen. De kraaien en Geraldo die maakt een praatje met een van die vrouwen die wat treurig kijkend hem te woord staat. Zij heeft palmwijn. palmwijn. Hier kunnen wij. 1 liter 2000 Dobras. 1 liter 2000 Dobras, oftewel 1 liter eh, 60 cent ongeveer. Gaan wij daar even de, de drank van. Dit land te goedkoper. Dan, oh, ik kan, dit huis is helemaal weggebroken. Er is één groot gat, alsof er een boom gevallen is. Ik loop er nu door. En aan de achterkant ervan, daar is de vuilnisbelt van deze plantage. En zo'n vuilnisbelt die stelt ook niet al te veel meer voor. Twee kleine kindertjes die sjouwen tussen plantenresten, stukken dakpannen, stukken blik, golfplaten, restanten, gras, vruchtresten. En... Puin, puin, dat is het wel. En de stemming is, zoals altijd en overal, landerig. Een beetje ten neergeslagen, zou je moeten zeggen. Nou, we zitten ook warm en vochtig. Heel warm en heel vochtig. Even proeven hoe deze smaakt. Dat nou, is weer anders dan de vorige keer. Palmwijn is iets om over te praten. Vandaag smaakt ze anders dan gisteren. Gisteren was het, lijkt ze meer op cider. Hier zit een ander smaakje aan. Desalniettemin is ze lekker en fris. En goedkoop. Nou, we zijn nu ook op een plantage... waar de mensen blij mogen zijn als ze 60.000 dobras per maand verdienen. En als je dan weet dat 70.000 dobras 10 dollar is, dan kun je het zelf uitrekenen. En de oude mensen hier die gepensioneerd zijn, heb ik me laten vertellen, die krijgen 4.000 dobras per maand, oftewel 1 gulden 30 pensioen per maand na 30 of 40 jaar hier in de cacao of de suiker of de koffie gewerkt te hebben. Daar kun je dus niet van leven. Dus dat moet op een andere manier. Maar hoe? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Kostgrondjes. Er zijn inderdaad kostgrondjes. Er zijn dus kleine tuintjes waar ze wat tomaten en bonen en wortelen opkweken en kolen. Voor een deel om zelf van te eten en voor een deel om naar de markt in de stad te brengen. En daar zitten ze met kleine wrakken tafeltjes rij aan rij aan rij... Om op die manier nog een paar centen erbij te verdienen. Maar kleren hebben ze dus amper nodig, want iedereen loopt in een oud kapot t-shirt of een hemdje en een kapotte broek. Zijn schoenen heeft hier niemand aan. Van alle mensen die ik hier om me heen zie, en het zijn er enige tientallen als ik zo rond me kijk, is er niet één die iets aan zijn voeten heeft. Iedereen loopt op zijn blote voeten. Zelfs geen slipper kan eraf. Maar omdat het warmer is, is het ook misschien niet zo heel erg erg. Het enige wat nog rest is, een blik naar binnen. Dus zo, eens even vragen. Ik kan me toch ongeveer een voorstelling maken hoe in vroeger tijden hier eeuwenlang de slaven ook hebben gewoond. Want ja, dit is dan nog van steen. Dat is ook het enige. Maar opgesloten binnen een vierkant met aan één kant een hoge muur... waar vandaan het kader toezicht houdt. En hier beneden aan drie kanten huisjes bovenop elkaar sliep. Nou ja, huisjes. Stukjes van huisjes. En meer is het niet. Moet ik naar nou binnen kijken en dat doe ik nu even in één van die huisjes. Hij is drie meter diep en hij is drie meter breed. Dat is het huisje. En er staat een tafeltje met twee stoelen... en zowaar nog een oud bierblikje waar een plantje uitgroeid. Een, nou, een bloem is een ijs, iets groens. En er hangen een paar stukjes kleren aan een vieze betonnen muur... en aan een ijzerdraadje wat daar staat. Een zolder is er niet, en je kijkt zo tegen de dakpannen aan. Dat is het leven van een arbeider... op een kolonie, op een plantagekolonie hier op São Tomé. Nu anno. 1997, 1998, einde van de 20e eeuw. Het kan bijna niet dat het twee, drie, vier eeuwen geleden heel veel slechter is geweest. Omdat er... Hier zoveel regen valt, zeker in het bergachtige zuiden, heeft Sao Tomei ook heel veel riviertjes. En daarom was het eiland in vroegere eeuwen ook zo populair bij de koopvaarders? Want hier konden ze onderweg van Europa naar Azië lekker vers drinkwater invouwen. Maar er was een Engelse kapitein en die heette Thomas Phillips en die schreef in de 17e eeuw al "Je kunt maar het beste vers water s'nachts innemen daar op zouten mee. Want overdag dan zijn altijd die vrouwen aan het wassen in die rivieren en dan vervuilen ze het water. En nou drie eeuwen later is er wat dat betreft eigenlijk helemaal niks veranderd want nog steeds zie je overal vrouwen de was doen in de rivier. Zoals hier bijvoorbeeld van de Rio Abada, waar ik nu ben. En die vrouwen die zijn hier de was aan het doen, hun potten en pannen aan het schoonmaken enzovoort. Nou is het zo dat ook die Nederlandse koopvaarders hier kwamen. En die hadden ook een gegeven idee, we willen niet alleen hier af en toe vers water halen. We kunnen beter dat hele eiland in bezit nemen. En zo hebben ze tot twee keer toe geprobeerd die, dat eiland zelf in bezit te nemen dus als ververschingsstation en als suikereiland dus in 1599 werd Sao Tomei al veroverd op de Portugezen door een uh, Nederlandse vloot maar de Nederlanders die waren hier amper gezetteld toen er al een uh, tropische ziekte uitbrak en in 1641 toen kwamen ze terug en toen hebben ze het weer veroverd en toen hebben ze hier zeven jaar in totaal gezeten voor ze het weer prijsgaven aan de Portugezen en de man die dat eiland toen veroverde dat was Cornelis Jol alias Kees Houtenbeen en die is hier Vrij snel na de verovering overigens overleden aan een van die vele vreemde ziektes waarom Soutomee berucht was. En waar is kapitein Houtenbeen, want zo heette hij. Zijn bijnaam was al begraven. Dat was in de kathedraal waar ik ooit mijn verhaal begonnen ben. Ik ben toe aan het uh, verhaal over het reilen en zeilen van Soutomee in de afgelopen jaren en dan vooral aan het reilen en zeilen op dit moment, zo uh, rond kerst en nieuwjaar 1997... want ik maak kerstmis 1997 mee op dit eiland. Ik heb hier nou een aantal dagen rondgelopen... En rondgereden en rondgekeken... en vooral ook geluisterd naar de verhalen van Geraldo van mijn Duits-Nederlandse gids... en er vallen er een paar dingen op. In de eerste plaats natuurlijk de ongelofelijke pracht van de natuur van dit eiland. Nou, daar heb ik het dus al over gehad. En in de tweede plaats de, wat je zou moeten noemen, de, de achterlijkheid van dit land. En die achterlijkheid die wordt niet kleiner, maar die wordt alleen maar groter. Ik bedoel, waar op deze wereld kun je nog een land vinden zonder één stoplicht? Het hele land geen stoplicht. Er zijn dus wel brommers zoals je nu hoort, er zijn auto's, maar stoplichten zijn er niet. Nou kun je natuurlijk zeggen, nou, eh, is dat erg? Nee, dat is niet erg, want ze kunnen toeteren zoals je hoort. En dan gaan de mensen eh, toch wel opzij. En waar ter wereld, ja, hallo? Waar ter wereld kun je een land vinden waar geen McDonald's vestiging is? Halleluja kun je natuurlijk roepen, maar het is toch al een beetje een veegteken. Geen McDonald's, geen Big Mac. Maar wat ik ernstiger vind, dit is ook een land zonder... Eén boekwinkel. En het is zelfs een land zonder één dagblad. En wat dit land ook niet heeft, dat is een bioscoop. Een land zonder bioscoop. Het had ooit wel een bioscoop, want ik sta nu op de stoep van die bioscoop. Een gigantisch gebouw aan een van de grootste pleinen van de hoofdstad. En op de voorgevel staat het woord cinema. Maar het is totaal verloederd. Alle ruiten zijn eruit... En ik kan hier zo door twee omgevallen deuren naar binnen lopen. En dat ga ik nu dus ook doen. En ik kom hier nu in een kale lege ruimte... waar het stinkt naar poep en pies om te beginnen. En waarin ik hier verder... Nu kom ik in de hele grote zaal. Ik kan hier zo omhoog tegen de hemel aankijken... want er is bijna geen dak meer te zien. Alles is kapot en vergaan. Er is nog wel een balkon, heel vrij ge gevormd. En eh, er is... Waarschijnlijk hier ook nog een toneelzaal geweest. Althans, dit is een soort toneel, kun je zien. En verder is de vloer. Ligt hier helemaal bezaaid met... Kijk, nou toch eens, moet je horen. Welk geluid maak ik nu? Dit is het geluid van celluloid. Dit is het geluid van film. Hier liggen meters, nee, kilometers met film... die hier gewoon neergeflikkerd zijn. Dit is de enige, ex-enige bioscoop van to Mee. En ik denk dat dat een beetje symbolisch is... voor wat er allemaal gebeurt in dit land. Het is symbolisch voor Souto Mee van vandaag. Want overal staan ooit prachtige gebouwen... staan leeg, staan kapot, staan verloederd te staan. Kapotte ramen, deuren eruit, daken waar bomen uitgroeien... en dan daarnaast natuurlijk overal de wegen... waar gaten in het asfalt zitten... En die worden niet gerepareerd. Aan onderhoud wordt volgens mij niet gedaan. Aan opruimen van rotzooi wordt niet gedaan. Ik was van de week op de prachtige kustweg in het noordwesten van het land. Een soort magistrala. Als je ooit in Joegoslavië bent geweest dan weet je wat dat betekent. En die loopt uitgehouden in de rotsen vlak langs de kust. Prachtige weg. Alleen hier en daar is na waarschijnlijk een hevige regenbui of zo... Er zijn stukken rots naar beneden gekomen, op de weg gevallen. In een normaal land worden die opgeruimd. Hier liggen ze te liggen. En moet je maar hopen in het donkere niet bovenop te vliegen. In afval, ik was er overdag en kon er omheen rijden. Ik zag midden op een plantage een panzervoertuig staan. Waarschijnlijk uit de tijd dat de Angolezen hier nog kwamen helpen. Het is op die plantage waarschijnlijk stilgevallen. Niet meer op gang gekregen. Nu groeien er bomen uit en er scharrelen kippen in rond... Op het vliegveld staan een paar vliegtuigen waar de bomen uitgroeien. Dat had ik ook nog nooit gezien. Vliegtuigen waar bomen uitgroeien. En in de suikerrietvelden, om het vliegveld heen... daar liggen overal wrakstukken van een neergestort vliegtuig... dat ooit gebruikt is om wapens naar Angola te brengen. Neergestort, nooit meer opgeruimd. Dit hele land dat lijkt op een land vlak na een oorlog. Maar er was hier helemaal geen oorlog. Er is hier nooit een oorlog geweest. Wat is er dan wel gebeurd nadat dit land onafhankelijk is ge geworden? Dat wou ik eigenlijk nu gaan vertellen. Maar ik ga nu wel uit dit toch een beetje stinkende, onheimische gebouw. En ik ga weer naar buiten toe. En ik dacht maar op het stoepje te gaan zitten. Hier en eens te vertellen wat er met Sao mee in de afgelopen paar decennia is gebeurd. Nou, om te beginnen moet ik dan zeggen dat uh, dit land zijn onafhankelijkheid niet heeft gekregen na een vrijheidsstrijd. Zoals in uh, de meeste koloniën natuurlijk, maar ja, eigenlijk op een presenteerblaadje. Want toen in 1974 in Portugal de, de Anjou-revolutie met succes uh, werd afgerond... ...toen ontstond hier een soort vacuüm, zoals in meer van die Portugese koloniën. En daar hebben een handvol studenten gebruik van gemaakt door de zaak op stelte te zetten en onafhankelijkheid te eisen. Nou, en dat hebben ze razendsnel gekregen, mag je zeggen. In juli 1975 kreeg Sautomee zijn onafhankelijkheid... samen met principe. Het werd een van de kleinste landen van de wereld, zou je kunnen zeggen... want het had toen nog geen 100.000 inwoners, intussen zo'n 130.000. En al meteen zijn ze toen met een nieuw experiment begonnen. Er kwam een eenpartijstaand... En dan weet ik niet of dat uh, heeft bijgedragen aan de snelle vlucht van de Portugese kolonialen. In elk geval is dat gebeurd. Hals over kop zijn die het land uitgegaan. En dat betekende dat het land bijvoorbeeld plotseling geen artsen meer had. En dat er ook verder heel weinig leidinggevend kader overgebleven was. Omdat de Portugezen nooit de moeite hadden genomen om de plaatselijke bevolking een fatsoenlijke opleiding te geven dat er ineens geen kader meer was... dat had weer tot gevolg dat de hulp werd ingeroepen... van landen zoals Cuba en Angola. Want dat waren de grote voorbeelden van de één partij uh, uh, die hier was. De, en het was een heel snel radicaliserende partij. De MLSTP heette die. En op die manier zijn Souto in principe toen lid geworden... van de grote linkse familie van de jaren 70. En nadat na dus de suiker en de cacao mislukt waren... zou dan misschien nu hopelijk het allemaal wel lukken... met een socialistisch experiment. Nou, in de loop van de jaren 70 en 80 zijn daarna zijn ze allemaal hier op het eiland uh, langs geweest. Uh, militairen uit Angola, omdat er een koep zou zijn. En vervolgens kwam er ook olie uit Angola om de zaak op de been te houden. Uit Cuba kwamen er artsen en bouwvakkers die heel hard nodig waren. Uit Oost-Duitsland en uit Rusland uh, militaire adviseurs. En die brachten ook een, he een heleboel wapens tegelijk mee. En daarna kwamen er ook nog de Chinezen en de Noord-Koreanen. En de een die bouwde de, een, een of ander prestigieuze congrescentrum... En uh, de ander die bouwde dan weer een uh, paleis voor de jeugd... waarin uh, die Noord-Koreanen dan uh, lessen gingen geven aan de jeugd hier van het eiland. Maar het mocht allemaal niet baten. Die jonge onafhankelijke republiek die zakte steeds verder weg in economische ellende... en een, vooral in politiek geharrewar. Want het feit dat hier zoveel bananen in deze republiek groeien, dat mag symbolisch heten. Dat heeft dan allemaal geduurd tot ongeveer 1990, toen ook in Oost-Europa sprake was van Perestroika. Toen hebben ze hier ook besloten om de koers maar radicaal te veranderen, want via het socialisme zou het dus ook wel niet lukken. Nou, toen kwamen er vrije verkiezingen en daarna is het eigenlijk helemaal niet beter geworden. Er zijn nu in totaal zo'n 40 donoren, groot en klein, en die geven samen elk jaar 100 miljoen gulden steun... Aan dit land met zijn 130.000 inwoners. Nou, dat betekent dus, reken het maar vlug uit, per inwoner 770 gulden per jaar. En dat is verreweg het hoogste bedrag dat in de hele wereld wordt uitgekeerd: 770 gulden per jaar. Ergens zijn ze dus toch nog kampioen mee hier. Maar ook die 770 gulden, of eigenlijk moet ik zeggen die 100 miljoen... die lijken in een soort bodemloze put te vallen. Want als je nou om je heen kijkt, ik zei het al... dan zie je dat de wegen en de gebouwen niet onderhouden worden. Dat het gras tussen de, het asfalt groeit en het gros van de mensen. Dat leidt armoede. En dus zit ik hier nu voor een totaal nutteloos en troosteloos kapot gebouw... gelegen aan een hele troosteloze laan die eigenlijk alleen nog maar troostelozer en cynischer wordt... als je bedenkt hoe hij heet. Want dit is de Avenida de Independencia, oftewel de laan van de onafhankelijkheid. Nou, als er één land is dat niet onafhankelijk is... maar juist heel erg afhankelijk van de hulp van de rest van de wereld... dan is het wel zout mee. Dit land dat lijkt voorgoed toegewezen op de bijstand. Onbemiddelbaar. En zo probeert een tweedehands auto de kuilen te omzeilen in het asfalt van de Avenida de Independencia, van de onafhankelijkheidslaan op Sao Tome. En dat is het geluid. Van de monding van de hel. Want zo heet het stuk rotskust waar ik nu zit. Boca Inferno. Ergens, bam, daar komt er weer een. Ergens halverwege de oostkust. Daar knalt de branding op het basalt van de rotsen. Daar wordt dan door een smalle gleuf hier links van me gevoerd. En dan moet hij zich door een soort opening persen. Een soort oog waarachter dan dat water metershoog omhoog opspuit. Op dit moment komt er geen, maar elk moment kan er weer een komen natuurlijk. En dat is echt een fantastisch gezicht. En die associatie met de hel, die kun je dan hoogheid hebben vanwege het lawaai. En vanwege die enorme kracht van de natuur die je hier beleeft. Maar achter dit Boca Inferno, daar ligt in elk geval helemaal geen hel. Daar ligt eerder het paradijs. Want ik mag dan in deze uitzending zo verteld hebben over de vreselijke verloedering die je hier op Sao Tomee aantreft. Toch is dat vooral het beeld van het hoofdstadje en van zijn directe omgeving. Sao Tomee, dat blijft voor mij ondanks alles een klein paradijs. Hier, verstopt in de golf van Guinea. Een vruchtbaar en een overdadig groen eiland met aardige, sympathieke vriendelijke mensen. Je zou ze alleen toewensen dat ze het financieel een beetje beter krijgen. En misschien is daarom die optie voor het ecotourisme, waar sommigen nu mee flirten, wel de beste toekomstmogelijkheid nog. Dus na de mislukkingen van de suiker en van de cacao en van het socialistisch experiment, het toerisme als redding. Dan kunnen ze hier, bam, daar komt er weer een. Dan kunnen ze hier hun, ze zich zitten te vergapen aan Boca Inferno. Als er maar niet al te veel komen, zodat het dan weer de kant op gaat van die Caribische eilanden, zoals Isla Margarita, die helemaal vergeven zijn door de toeristen. Nee, een beperkte hoeveelheid echt geïnteresseerden die hier nog kunnen beleven hoe het ongeveer geweest moet zijn in het paradijs. Ik neem afscheid hier bij Bopa Inferno van een stukje paradijs van Sao Tome. De eerste aflevering van Ongehoord deze zomer. U hoorde Kees Slager op Souto mee. Wilt u van dit programma een cd bestellen, dan kan dat. Maakt u dan 7,5 euro over op Giro 44460. Ten naam van de VPRO in Hilversum. Ondervermelding van Ongehoord Souto mee. Dit was alles waar wij tijd voor hadden. U kunt ons nog mailen op ovt.vpro.nl. Zometeen komt de Pesttribune Dit keer gepresenteerd door Ruud Weiden. In het eerste uur. Ombert tot Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Het einde van elke Radio 1 Toedag.